Palace. En daar verschijnen de koning en de koningin zo op het balkon. En staat een zogeheten flyover op het programma... van 60 gevechtsvliegtuigen van de Britse luchtmacht... gevolgd door de stuntvliegers van de Red Arrows. Het is afwachten of de 14 bevrijdingsfestivals het financieel hebben overleefd. Vooral festivals in het noorden en oosten hadden gisteren veel last van het slechte weer. Ze lagen een tijd stil vanwege dreigend onweer. En daardoor bleven bezoekersaantallen en de omzet van consumpties achter bij de verwachtingen. En de organisatoren die beraden zich nu over de toekomst. En gisteren deden de festivals weer een beroep op de Rijksoverheid om financieel bij te springen. En die wijst vooralsnog naar de provincies. En ook wordt overwogen om entree te gaan heffen. Een bekende Russische nationalistische schrijver is gewond geraakt door een autobom. Zijn chauffeur is overleden. Volgens het Russische staatspersbureau vond de explosie plaats in Nishninovkorod, een stad op 400 kilometer ten oosten van Moskou. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de VS en het Westen de schuld gegeven. Ze spreken van een terreurdaad uitgevoerd door Oekraïne. Bij eerdere aanslagen kwamen twee pro-Russische nationalisten om door een autobom en een explosie in een café. En de Nederlandse tafeltennismannen die hebben zich geplaatst... voor de eindronde van de EK voor landenteams. Ze wonnen met 3-0 van Israël. De EK zijn in september in het Zweedse Malmö. Het weer dan nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking langzaam toe... er ontstaan verspreid over het land regen- of onweersbuien. Het is 17 graden in het noorden tot lokaal 21 in het binnenland. Ook vanavond en vannacht weer wat buien. Morgen ongeveer hetzelfde.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 Right side one, right side one down, cause girls on our side, side. They had to be, it done, had to be it done. done, it's, it's, a, pity, it's a, pity a pity man night, night. We cannot, right we cannot one, allow that trees on the street We That's must, I done, show them now, done, we don't need to lie it happened, it happened We haven't, we haven't a doubt that we are done, done, done, in the down. right If you don't look out Are you suffering? The heroes, the heroes return, In and the royalty are while the angel learn. The LGBT is there done, The time soon comes when the crisis is war the, the media soon comes the moses oh, The heroes return and the royalty of while the angel learns That the pain in the city in general The heroes return and the royalty of oh, while the angel learns That the pain never ends. Learn. The never of the city the in The of right. the city in The right. the city in The right. The city in the right. The right side. The right side. God, But on our side. It had to, to be it done, to be done. It's, it's, done. A pity, it's a pity, a pity man died Find that crusade But just around the same And when we in the faith The world will end And then the pain It quickly will end And then the pain It quickly will En na een heel mooie eh, eerste uur Zandvoort op zaterdag... zijn we alweer eh, toegekomen aan het eh, tweede uur van dit programma. Dat eh, na, de, na het uur met de burgemeester eh, Benno. Ja.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 Wow. Grote primeur. Ja, ja. En we hebben natuurlijk nog de evenementenagenda. Wat leuke uitjes voor de komende week. En, um, nou, want dan is het uur ook alweer voorbij. Want als je radio maakt, beste mensen, dan vliegt de tijd. En dat is een beetje raar. Want uh, je denkt, nou, 60 minuten, hoe moet dat er allemaal? Nou, ik kan je vertellen, kom eens kijken bij ons in de studio. Nou, we en, moeten en, nog naakt tuin hier ook. Dus eh, ja, ja, eigenlijk nou, hebben we het wel heel druk. Ja, eh, ja, ja. En, ja. Uh, en morgen gaan we ons helemaal een sip lachen. Want het is morgen de dag van de lach. En daar houden we van. En dan hoop ik volgende week met Richard Buitenhekken daar uh, verder over te kunnen praten. Als uh, thema: van uh, hoe uh, belangrijk uh, is eigenlijk lachen voor ons? En wat doet het met je lichaam en met name je geest? Want dat is uh, natuurlijk super belangrijk: dat daar uh, nou, uh, ja, iets, iets helends in zit. Of uh, nou, het is gewoon lekker lachen. Het is gewoon heel gezond voor je. Zeker. Nou, net hadden we Jan van der Leden. Hebben we niet omgelachen? Want nee. uh, ja, Jan had uh, slecht nieuws op dit moment. Uh, 1-0 daarin... Uh,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 zo op de zaterdagmiddag, joh. hoorde Eddie Money and Take Me Home Tonight zometeen, ja nog een keer daar gaan we bennen, want we hebben echt een hele grote primeur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 the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 Heel te grote gaten tussen de linies, het is, is ongelooflijk. Dat Zwaaloe dat, dat, uh, heeft alle vrijheid om te spelen. Ja, heeft de ja, heeft die heeft die trainer nog... al ingegrepen of uh, nog nee, niet? Nog niet, nog niet. Maar ja, het is ook niet echt mogelijk. Ik nee. heb uh, nee. Kast op de bank, die uh, net terug is van de blessure. Raymond, die waarschijnlijk nog terug geblesseerd is. Uh, Dylan, die heeft tijden niet gevoetbald, die op de bank zit.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 Jeetje, nou ja, het is echt behalen gewoon. Uh. Het is vreselijk. Ja, want uh, normaal gesproken, dat uh, Zwaluwe Ja, staan momenteel zevenen, dus uh, ook niet echt een uh, top, top, top. Nee, nee, maar dit, dit verschil is gewoon te groot. Dat, is, dat, dat lijkt me helemaal nergens op. Het is dood, het is dood en doodzone. Ja. En dan, ja, als het, uh, als het dan gebeurt hè, met een paar doelpunten... Ja, dan uh, denk je ook van, uh, nou, dit uh, komt niet meer goed...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 nou ja, uh, we blijven hopen. Het is even tijdens. niet anders. Ja. Zwaluwe 4-0 voor tegen SV Zandvoort.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 prakt die organisatie wel aan. Oké. Okay. Ja. Ik stel voor, op even een muziekje en dan uh, gezellig muziekje, feestelijk muziekje. Een feestelijk muziekje. Een muziekje. Ja, dat uh, moet ik even zoeken, hoor. Uh, oh, Oké. Okay. Uh, en dan, dan gaan we. Je dan gooit er voor het blok. Uh, ja. ja we, uh, je gooit uh, er uh, uh, uh, uh, voor het blok. Nou, nou ja, je hebt muziekje. toch altijd iets vreestelijks ja, ja, ik denk van nou dan komt altijd al uh, de primeur, maar die houden we nog even voor, ja, ja, voor ja, ons. Ja, de primeur die komt zo. Oh, de primeur komt zo. Nou ja, dan gaan we even de bg's daar. Ja, gezellig.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 Ja, nee, zeker. Ja, uh, dat hoorde jij al. Ik, ik en mijn collega Joma Koper zitten met de pen uh, te schrijven. Dat uh, dacht ik al. Nou ja, we gaan maar, het eerst hebben over het uh, programma. Want uh, dat ja. is uh, ja, een vanwijs. hele dag uh, vol uh, belevenis. Ja, maar, ja dus vanaf tien uur tot. 20, 100 uur ja. zag ik. En dat is. Uh, wat, wat gaan jullie ja, allemaal doen? Hij he? was zelfs eigenlijk tot 9 uur gepland. Maar ja. door toch veiligheidsaspecten... hebben we besloten om een uurtje te kort, in te korten. Um, maar waar we mee beginnen om 10 uur. dat is de opening. met uh, de wethouder Bluis. Die uh, oh. een komt. Uh, langs een wat openingswoordje te doen. Ja. En uh, trouwens ook in ons programma-boekje. die iedereen uh, vanaf. Uh, op, ja, daar hebben we straks over programma-boekje. Krijgt, uh, in ieder geval, dat, daar schrijf hij ook wat in. Maar,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 Oh ja. En dat is uh, de band van Erik Kolen... die ook ja. de, de, de expositie in het museum heeft gegeven. Speelt de burgemeester nog mee? Uh, nee, nee, nee, yeah. nee, die is uh, alleen maar bezoeker deze dag. Oké, okay. uh, ja. Nou is toch leuk. Maar ik vind het ook leuk. Je, je, dat je weet, ook... weet nooit of je op het podium springt. Ja, dat weet je nooit. Nee, nee. Ik zou, wat speelt hij ook weer Basgitaar, hè? Uh, ja, ja, ja, ik zou er eentje in de hoek zetten, Roy. Ja, dat vind ik wel. Neem jezelf mee toch? Ja. Uh, nou? <laughs> Die uh, komt samen met uh, die komt van nieuw voor optreden het uh, Genootschap met oude Nederlandse liedjes echt oh leuk ik, ik vind het geweldig ja. uh, leuk voor de ouderen ook in Zandvoort ja. en dan hebben we ook Lin May en Lin May is een zangeres die ook regelmatig te zien is uh, bij uh, Pluspunt uh, die daar ook optreedt um, voor uh, de en concert, geeft, voor de workshops uh, en ja. koffieconcerten geeft ze ook en uh, um, ja en het leuke is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 Een uur racen met 20 man in zo'n zo, simulator. Oh, wat gaaf. Dat ja. is echt wat voor onze Rob hier. Die vindt z het geweldig. Maar ik neem jou ook mee, ja, Benno. <tog> <tog> ik ga het rechtdoor in een bocht. Hè. Daarom neem ik jou ook mee, hè? <tog> ja. En dan ga je echt rijden op het, op het circuit uh, oh, met wow. de Formule 1.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 Sport- en cultuurfonds, uh, sportservice en jongerenwerk. En hoe heet het? Pan, Pannenkoek? Nee, Ja, Dan uh, moet je eigenlijk een uh, poortje Ja, moeten. Ja, zoals uh, Willem-Alexander werd, uh, werd gepand, ja. uh, zeg maar. Oké, oké, oké. Dus dat is heel populair en het is uh, best wel leuk. Want het wordt ook gesponsord door de Dirk van de Broek uh, landelijk. Oké. Okay. Dus dat is wel leuk.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 Kwart over twee is de DJ-workshop van Maxime. DJ Maxime. En om kwart voor drie tot half vier... is dat ook zo de workshop van uh, Maxime. Verder vergeet ik ook nog vanaf twaalf uur tot vier... is de informatiemarkt. Uh, vrijwilligersorganisaties, politieke partijen... of welzijnsorganisaties kunnen uh, zich daar nog aanmelden... via info.zandvotinsite.nl. En dan kan je voor de kleine bijdrage een huren En dan kan je je organisatie... Uh,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 Alleen, uh, ja, dat ligt toch een beetje... Ja, uh, daar is niet echt de samenwerking in gevonden, helaas. Poekie. Dus, we gaan nou, naar Brace luisteren. Brace. Ja, en het programmaboekje ja. boekje, daarna. Uh, oh ja, ja gaan, de we de daarna. Oh, gaan we daarna. Oh, oh, we, we nog terug. ook. Oh, nee. hij komt nog terug. Ja, ja, ja, hij is ja. Voor mij ook een verrassing, hoor. Okay. Dus, uh, we zijn nog niet je klaar. Je weet het nooit, maar uh, Brace uh, gaan, we, gaan we draaien. 2017 bij de beste zangers. En toen deed hij deze plaats. Besta me mucho.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 Ja, lekker als die 27 mei er is, Roy. Ja, heerlijk. En hoe laat ik, ik is het me. optreden van Brees? Oh, oh, Ween oh, oh ja, ja, half zes. Half, half zes? Half zes, ja. Op het podium bij het uh, Vlemingsstraat. Wauw, ja. geweldig. Nou, Roy, je, je vertelde net een, een zeer uitgebreid programma. Want ja. we zijn ergens tot half zes gestrand. Uh, maar uh, dan, het duurt tot acht uur.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 Steeneel ja. komt die te liggen um, en, en nog op veel meer plekken. Ja, ja. Alle boekjes die over zijn kunnen nog verspreid worden. Pluspunt natuurlijk. Ja natuurlijk. Dus dat. Wat uh, hoeveel boekjes heb je laten? 5000. Zo zo. Ja. zo oh, zo, zo. dan kan je ook de valin op weg nog wel even meenemen. Waarschijnlijk wel. <laughs> Waarschijnlijk wel. Oké, okay, dus, hartstikke uh, goed. Ja, laatste dingetjes nog. Ik, ja. We hebben natuurlijk de kofferbakmarkt. Ja, we hebben al een hoor. Ja, gelukkig. Ja. Kofferbakmarkt hebben we. Ja. Uh, daar is nog een paar plekjes voor. Wil ik nog even kenbaar maken. Uh, kunnen mensen voor 15 euro een plekje boeken. Maar heb je de gepast kunnen ze voor 5 euro. Dus die, die uh, samenwerking hebben we ook met de gemeente. En wil je daarvoor opgeven, kan via info.zandvoortesite.nl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 Uh, afdeling uh, persverlichting van de VRK, maar uh, dat komt de komende week ook uh, te sprake. En dan kom ik gezellig bij jullie. Nou, gezellig, je bent en, welkom. Te... En, en dan uh, gaan we er ook een feestje van maken op de radio. Zeker, leuk. Op ja, ja, ja. uh, 27 mei hebben wij weer een uh, Zandvoort voor jou. Ja. Vanuit uh, de studio van 2 tot 7, samen met uh, onze grote vriend uh, uiteraard uh, van uh, Entertainment for You, Fred Heij. En uh, ja, wij zitten dan uh, in de studio tussen twee en vijf uur uh, in ieder geval. En we sturen jouw patten uh, dus, uh, Benno. Nou, ja, leuk. Ik hoop niet dat het regentrooi, want uh, ik ben een nee. stadse jongen en smelt ik. Ja, dus, uh, ja. ja. Vanuit het uh, lespunt. <laughs> ja. Even uh, voor uh, Benno dan. Hoe laat is de bingo uh, ook alweer? Bingo. Bingo. Hoe laat, uh, hoe laat is de bingo ook alweer? Half één toch?